Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Op de eerste dag van de G20-top in Sint-Petersburg... zijn de wereldleiders geen stap dichterbij overeenstemming over Syrië gekomen. President Obama probeerde politieke steun te krijgen voor militaire actie in Syrië. Maar Rusland, China, VN-chef Ban Ki-moon en de EU willen een politieke oplossing. De top gaat officieel over de wereldeconomie, maar wordt overschaduwd door Syrië. De Syrische crisis werd besproken in de wandelgangen en tijdens een diner. De Verenigde Staten lieten de afgelopen dag juist weten... dat ze met een, van een oplossing in de Veiligheidsraad niets meer verwachten. De Amerikaanse VN-ambassadeur zei dat Rusland met zijn veto... de Veiligheidsraad in gijzeling houdt. De belangrijkste Prins Klaus-prijs gaat dit jaar... naar de Egyptische dichter Ahmed Fouad nechem het Prins Klaus Fonds maakt de namen van de prijswinnaars. Altijd op 6 september bekend de geboortedag van weile prins Klaus. Nechem krijgt de prijs voor zijn poëzie die volgens het fonds... al meer dan drie generaties de Arabisch sprekende wereld inspireert. Kritisch en origineel. De Egyptische dichter heeft in zijn werk kritiek op machtsmisbruik... door autoritaire regimes. Op 11 december reikt prins Constantijn de Prins Klaus Prijs uit. De grote bosbrand in Californië is veroorzaakt door een jager. Hoewel dat verboden was, had de jager een vuurtje gemaakt... en dat liep uit de hand, zegt het Amerikaanse staatsbosbeheer. Wie de jager is, wordt nog onderzocht. Er is nog niemand aangehouden. De bosbrand begon op 17 augustus en is nog steeds niet geblust. Een gebied bijna zo groot als de provincie Utrecht werd vernietigd. Het weer, het is helder en het koelt uiteindelijk af tot 16 graden. Overdag opnieuw vrij zonnig, later komen er meer wolken... en tegen de avond kan er in het zuidwesten een bijvallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met alle vragen en alle antwoorden. En dan het liefst natuurlijk antwoorden op de vragen die al gesteld zijn. Dat komt altijd goed uit. Jan van de Meulen wil weten of het waar is dat vrouwen die uh, menstrueren niet in de keuken mogen staan. Nou, we hoorden al van Henk van de Veen dat dat gold voor wekken. Maar uh, ja, uh, dan wil, willen we nog, graag, graag, nog steeds graag weten. Waarom niet? Um, even kijken, meneer Van den Berg. Die wil weten hoe het kan dat men bij het weerbericht zomaar 4 graden ernaast zit. Uh, Hennie die zocht dus het antwoord op de vraag uh, hoe het heet als je stof knipt als coupeuse. En er komen van die punten in de stof. Nou hoor ik net van Inge dat dat een valse vouw heet. Dat wil we ook graag zeker weten. 0800-1121. Rinsian die wil weten waar het woord advocaat vandaan komt en hoe oud een uh, mug wordt. Joop vraagt zich af uh, of er een commissie is die beoordeelt wat er verhandeld wordt op de aandelenbeurs. En uh, mag zomaar alles, alle bedrijven mogen die aandelen gaan verhandelen. Of voor ieder voorwerp of ieder uh, nou, slecht product, dat wil hij eigenlijk weten. En Joop wil ook graag weten uh, wat het voordeel is van speculeren op een koersdaling. Mevrouw Swaaf, die wil weten of vrouwtjesdieren langer leven dan mannetjesdieren. En verder misschien nog tips voor Inge als je een keertje niet kunt slapen. Alles kan via 0800 1121. Of mailen naar nachtsuster, Of twitteren via nachtzuster. Of chatten via omroepmax.nl/slash nachtsuster. Dan de chat aanklikken. Of meld je even op Facebook. Facebook.com/slash nachtsuster. Wat een mogelijkheden om de wachtkamer te bereiken, maar de makkelijkste is nog steeds 0800-1121. Rins-Jan vroeg ook nog uh, hoe oud een vlieg werd. En toen uh, vroeg ik zo'n beetje grappend... bedoel je een eendagsvlieg? Nee, hij bedoelde de Nederlandse vlieg. <laughs> Geen idee, maar als jij het wel weet, 0800-1121. Ik kan zo moeilijk kiezen... Ik hou van elke vrouw, ik heb zoveel te geven, ja, ik heb het tegen jou. Eén dag is mooi voor liefde, net te kort voor pijn. Laat mij voor deze ene dag jouw eendagsvliegje zijn. Ik voel je al, ik streel je, word gek als ik je ruik. Deze bruin gebronste eendagsvlieg heeft vrienden sinds zijn buik. One day fly, wanna be a one day Als je maar één dag hebt en het wordt net zomertijd, dan heb je een uurtje langer. Ja, dan ben ik het weer kwijt. Je voelt je als een eendagsvliegtuig, natuurlijk wel genapt. Als je juist die ene dag, nou net je dag niet hebt, ik wil zoveel op één dag dat het allemaal. Succesje, gebruikt door John de Mol. Ja, dat ruimt dus niet als. Ja, wat, wat rot nou? Het gaat toch om de mening? Ergens in een houten varkenscot in Almere worden 17-jarige pubers tot op het bot uitgebeten. Een snel commercieel succesje: iedereen vindt je gaaf, snelle kleren. Aandacht van alles wat minderjarig is en een ja, hartslag heeft. wil nou toch heen, man! Ja, dat wil ik ook! One day. met mijn eigen dan vreet ik m'n lol op. Fly, We hebben het niet met volle mond zingen. One day fly, wonder wonder Jongens, laatste minuut is ingegaan. Jordi, kom eens even voor die bank. Ga maar die vliegen vliegenwepper eens even aan. One day fly! Dus, een slechte compositie, slecht arrangement, slechte productie, slecht gezongen, slechte tekst, slecht gespeeld. Dus, dat zal wel weer een heet worden. Maar dat is logisch. En een hit werd het ook. Het was een hele kudde cabaretiers, meester werkzaam bij het uh, programma Kopspijkers. En het werd een nummer één hit zelfs. One Day Fly van uh, One Day Fly. Ja. En uh, dat naar aanleiding van de vraag hoe oud wordt een vlieg en dan niet een eendagsvlieg. Hè? 0800 1121. Um, mevrouw Hogers. Ja, je moet wel geduld hebben. Echt? Ja. Maar dat heb ik. Ja, het hoort er een beetje bij. Ja, ik praat een beetje lang. Maar ik, laten we het kort houden. Dan hoeven andere mensen minder geduld te, houden, te hebben. Maar zegt u het nee, dus? Nou, je had het over uh, die vrouwen die niet in de keuken mogen komen. Ja. Maar wat mijn moeder altijd vertelde is dat ze geen uh, verse soep mag maken. Nee, als ja. er ja. onweer kwam. Ja. Want dan werd die soep zuur. ja ik heb nooit begrepen waarom dat was. Dus dat is mijn vraag. Ja, het grappige is dat uh, beide vragen regelmatig aan bod komen. Oké. Okay. Uh, of zijn gekomen in het verleden. En uh, uh, dat je, op een of andere manier dat het ook lijkt alsof het iets met elkaar te maken heeft. Ja. Wat natuurlijk helemaal niet, niet zo is. Nee. Maar ja, nee. Het, is, het is een bekend verhaal inderdaad. Onweer en dan geen verse soep. Nee. Ja. Raar, toch? En dan waren er nog bepaalde soepen die gevoeliger waren dan andere soepen. Ja, kipsoep was sowieso. Oh, ik herinner me tomatensoep, maar dat kan uh, in mijn <laughs> hoofd uh, gebeurd zijn. Ja. Grappig. Maar waarom is dat dan? Dat is echt mijn vraag. 0801121 en dan maar hopen dat iemand het onthouden heeft of het gewoon ja, uh, weet. Dat kan ook. Uh, en en uh, maakt u wel eens soep, mevrouw Hogers? Ja, natuurlijk. En dan gaat u dan oh, eerst even checken wat voor weer het wordt. Ja, nou, het gaat morgen natuurlijk uh, omweren. Ja, dus dan geen soep. Nee. nee. Geen soep. Heel verstandig. <laughs> ja, nee, niet waarom? te eten. Ik weet niet waarom niet, maar niet te eten. Nee. Oké. Okay. Nou, hartelijk nou, je dank. Je mag het wel maken. Je mag het oh, wel maken. dat mag. Maar je moet hem daarna niet laten staan. Oh, ik dacht dat je hem niet dat op moest is. eten. Ja. Nee. nee. Bewaren je mag je is meer. Precies. Je mag hem één dag laten staan als het gaat omweren. Oké. Okay. Dan wordt hij zuur. 0800-1121, ik doe mijn best. Oké, okay, dag, Astrid. Dag, mevrouw Hogers. Bedankt voor het wachten. Uh, ja. Ja. ja, graag gedaan. Dag. Kan soms gebeuren dat het uh, ietsje langer duurt. Patrick. Hallo. Hallo, dag, Patrick. Zeg Hallo. het eens. Dus. Uh, dat over die advocaat. Ja. Uh, ik heb me laten vertellen dat de eerste advocaten. Heten heet er geen advocaten, maar spreekmannen. Oh, mooi woord. Dus dan lijkt mij uh, de spreekman... Ja. in het Latijns overgezet voorspreker. Advocaat. Oh, dat klinkt heel geloofwaardig. Ja, goed, hè? Ja. Nou, zo ben ik soms. Ja. Nou ja, volgens mij is het latijnse woord advocaat... Gewoon voorspreken dan wel spreekman. Prachtig. Uh, ja. ja. Ja, je klinkt dat... er zelf ook wel heel content mee. Ja, ja, ik, ja. Heb, ik, ik weet zeker dat de uh, eerste advocaten, heten geen advocaten, maar spreekmannen. Ja. Dus dan het woord overgezet zijn naar... Naar het Latijn. Uh, naar het Latijn. Is dan ja. Ad. advocaat. Dankjewel, Patrick. Oké. Okay. Goedenacht. Dag, oh, hey. 0800-1121. Hallo, met wie? Eens kijken wie ik nog uh, onder de knop heb zitten. Hallo, iemand? Met Willem Druiter. Dag, Willem Druiter. Hallo. Zeg het eens. Uh, ja, het ging over uh, de, de vraag over uh, ongesteldheid. Ja. En dat heeft uh, onder andere dat uh, uh, terug uh, te voeren op, het, uh, op de Bijbel. Ja. En uh, ik meen het oude te Waar het precies staat, dat uh, weet ik niet. Mm -hmm. Maar het, is, uh, het komt ook voor in de, in de Joodse uh, keuken. Yeah. Uh, dat, uh, dus, uh, het is niet, uh, niet kosher als een. Het zou volgens de Joodse keuken. Ik ben zelf niet Joods, maar de, de orthodox Joodse keuken. Dan uh, zou het zo zijn als een vrouw uh, ongesteld is en uh, ja, dat ze dan niet, uh, niet mag koken. En uh, omdat dat dan niet, uh, niet kosher is en ik neem aan dat hetzelfde, ik weet het niet 100% zeker, dat het ook geldt voor de islamitische keuken. Uh, want uh, zowel kosher en halal, uh, dus kosher bij de, bij de Joodse mensen en halal bij de Isl islamitische mensen, dat uh, heeft ontzettend veel overeenkomsten. Ja, ik heb uh, een mailtje van Karim. Die schrijft, uh, goedenacht. Het is een Joodse traditie en geloof dat wanneer een vrouw ongesteld is... Uh, ze onrein is en dus geen voedsel mag bereiden. Sterker nog, volgens het Joodse geloof mag ze zelfs niet in haar huis blijven wonen. Maar moet ze het huis uit totdat ze weer rein is. Daarom hebben veel Joodse huizen een schuur in de tuin. Ook bijvoorbeeld in oude Amsterdamse huizen. Uh, zodat de vrouw daar kan verblijven tijdens haar ongesteldheid. Ze hebben daar een slaapkamer en een eigen keuken. Oh. Ik hoor mezelf ja, dat, bij jou op de achtergrond. Dat, dat, dat zou keuken. Uh, sorry, dat zou kunnen. Dat zou keuken, dat, uh, ja. <laughs> dat, dat weet ik dus niet. Uh, nou ja, dat, uh, dat, schrijft, uh, dat schrijft Karim. Dus dat is ook nog wel weer interessant om eventjes te horen. Nou, ja. zo komen we er wel. Dank je wel, Willem, ja. voor je uitleg. Goed, ik hoop ook dat er nog iemand uh, belt... Uh, die uh, kan vertellen hoe het dan uh, is bij de Islamitische uh, keuken. Ja. 0800 1121, Dankjewel Willem. Ja, en of er misschien, uh, misschien ook dat er iemand is die uh, dat uh, weet uh, waar het staat in het uh, Oude Testament. Oh, dat wil je specifiek ook graag weten. Ja, want uh, veel dingen uh, van het uh, Joodse geloof die, uh, ja, die staan ook in het, in het Oude Testament, hè? Dan uh, uh, als er iemand dat uh, toevallig uit zijn hoofd weet of even op wil zoeken. 0800 1121. Dankjewel. Goed. Dag Willem. Oké, okay, dag. Dag. Haar. Oh, hoi. Hoi. Hoi Astrid, hey, dit ben ik. Uh, dag nou, Haar. Het moet zo lang geduurd, maar drie kwartier. het valt er best mee. Nou, hè. en het kost niks. Het kost helemaal niks. Oh, oh. niet, niet op knopjes drukken Haar. Doe oh. <laughs> Help. Ja, wat... ja, dit is wel grappig. We ja, hebben, ja, wat... hebben nu nog iemand aan de lijn die, ja. um, die we ook tegelijkertijd op hebben gehangen haar. Want ik hoor jou wat er is. nog doorheen. Wauw. Wow. Nou ja, dit, dit zijn de wonderen van de moderne techniek. Hè? We kunnen gewoon bellen met iemand die ophangt. Zo, ik kan gewoon doorpraten. Kan niet, uh... nou, ja. Het was een soort schijnbeweging. Maar je moet wel even je radio uitzetten, want ik kom mezelf op de achtergrond. Oh, een sterke lijn hebben we wel toegevoegd. Ja, dat had je ook niet verwacht natuurlijk, dat je hele huis te verstaan zou zijn op de radio. Ik doe de radio helemaal uit, ja. voordat hij helemaal rondzingt. Ja. Nee, de, de vrouwen staan nog wel in het nieuws vannacht uh, in de ja. uitzending. Ja. En uh, daarom kom ik ook op deze vraag. Ja. Waarom dragen vrouwen nog steeds BH's? Nou ja. Nou, ik zou je zeggen waarom ik op die vraag kom. Dat stond ja. er vorige week in de krant dat doordat vrouwen BH's dragen de kans op borstkanker heel erg groot is. En als je geen BH draagt, dan is de kans veel kleiner op borstkanker. Ja. Dus. En, we, we, jij maakt er van uh, grote en kleine kans. We, weet je de cijfers nog? Uh, ja, even kijken. Bij 1 op de 127 vrouwen die een uh, BH dragen, die hebben de kans op, uh, op borstkanker. Ja. En, en, en bij 1 op de hoeveel die geen BH's dragen? Dat, dat weet ik niet, dat moet ik even ja. opzoeken. Maar het uh, stond in het artikeltje, dat hadden ze ontdekt. Heel, het klinkt wel weer een beetje als een onderzoek... Um, nou ja, goed, maar uh, uh, uh, ik weet het niet, ik heb het niet gelezen. Maar Har, je moet dus echt eens proberen om met een flinke cup... zonder BH uh, um, uh, naar, een, naar de bus te rennen die net wegrijdt. Ja, dat doet nee, echt dat heel, het heel het erg het zeer, kan ik je echt vertellen. Je last van je rug, ja, nee dat... Nee dat, wel, nee, dat doet gewoon echt zeer. Dat doet echt zeer? Nee. Ja. Nou, het is toch dus nou, ik... ik weet het stond in de krant. Dus ik denk, er moeten de vrouwen toch voordeel bij halen. Ja, dan moet er dan moet er iets anders bedacht worden dan. Ja. Iets anders in plaats van maar ja Maar die is al failliet. Dus, uh... Ja, dus we hoeven niet meer, niet meer van die snijdende bandjes te dragen. Dat scheelt. Nee. <laughs> nee. Uh, nou ja, ik, ik stel de vraag. 0800 1121 En als iemand daar iets, uh, iets uh, zinnigs over kan melden, bel dan even. Nou, dat was wel de moeite waard, hè, Har, Om bijna een uur ja. voor aan de telefoon te blijven. Ja, ik vind het ook een Mooie gezicht, vrouw zonder BH trouwens. Echt waar? Wel... Ja, het hangt ja. een beetje van de vrouw af. Ja, en, van de BH. Ja. Ja. en van de BH. Goed. Ja. Goed. Ja. Nou ja, ja. Dat, is, ja, dat dat in ieder geval wel gemeld is. Dankjewel, hè? Oké, okay, hoi. Leuk. Doei. Hoi. hoi. 0800-1121. Albert Smit, goeienacht. Ja, goedenavond, Astrid. Hallo. Ik heb onlangs gehoord dat onze uh, overheid... Uh, onze rechtsprocedures... Die wij uh, onder uh, toevoeging uh, altijd uh, laat maar zeggen. Uh, uh, ik, ik, ik, ik kan het eigenlijk moeilijk omschrijven, uh, ja. op een manier willen afpakken dat wij dus straks niet meer het recht hebben om te procederen. Mm. En ik vraag me af en, en onder toevoeging dat wil zeggen prodeo-advocaten. Ja. Dus straks heeft de mens helemaal geen kans meer om zijn recht te halen. Je moet het even uitleggen, als je wil, Albert. Uitleggen? Uh, ja, het is moeilijk om dat in zinnen te vertalen. Uh, mm. Kortom, het komt hierop neer dat onze rechten worden beperkt. Door die rechten ons af te pakken. En in onze grondwet staat dat iedereen een recht heeft om maar maar even, te Maar even voor de duidelijkheid, welke rechten hebben we het nu over? De rechten van het procederen. Ja. Dus ik bedoel maar, stel jij oneenigheid hebt met de overheid of ja. met een civiele zaak, dan is dat niet meer mogelijk. Kun je dan niet meer procederen? Nou, ze willen ons die. Uh, die die toevoeging afpakken. En welke toevoeging? De toevoeging is de toevoeging aan de advocaat en aan de griffierechten. En die worden dan straks ontnomen. En ik vraag me af welke uh, enige vorm van zinnigheid heeft uh, deze wet eigenlijk een betrekking. Oké. Okay. Uh, nou, je moet me even helpen hoor, want ik moet deze vraag nog 24 keer stellen... Dus hoe kan ik hem in één zin samenvatten? Nou, waarom ons het recht wordt ontnomen. voor eigenlijk uh, minder draagkrachtige mensen. Ja, maar dat is geen hele zin. Nou, dat zijn twee zinnen. Nee, maar ik kan niet zeggen. Goeie, goeie nacht. het is vijf uur. Waarom wordt ons het recht ontnomen voor minder daadkrachtige mensen? Om te procederen. Om te procederen. Hmm. Nou goed, er is vast wel iemand die uh, daar een uh, zinnig verhaal bij kan uh, breien... en die belt dan naar 0800-1121. Ik hoop dat ik hem goed kan reproduceren, Albert. Ik ga mijn best doen. Ja hoor, dankjewel. Jij ja, bedankt voor de vraag. Dag. Dag. 0800-1121. Annie? Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Hoi, ik had ook een vraag. Nou, zeg het eens. Nou, waarom WV Nederland ook die in de schuld schuldsanering komt. Oh ja, <laughs> nou, dat zou een goed idee zijn. Ja, de komende drie jaar helemaal geen, geen uh, hobby's maar maken uitvoeren van belastinggeld. Ja, eigenlijk, eigenlijk met al die bezuinigingen begint het er wel een beetje op te lijken. Nou, maar ze bezu bezuinigen wel verkeerd, want ik ga 49 miljoen naar een voetbalclub die meteen drie spelers kopen als ze 300 appartementen wil kunnen bouwen. En ja. bouwvakken zijn aan het ja. werk. Ja. ja. Dat is een heel slecht moment, Annie. Je zat net midden in je verhaal. Maar uh, nee, ja, het is, dit, ik, ik begrijp het. Het is alleen niet echt een vraag, volgens mij, maar meer eventjes een uh, mededeling. Hé, 0... hey, daar was je weer, Annie. Wat zeg je? Daar was je weer. Je was even weg. Oh. Nou. Ja, dat was eigenlijk de vraag. Waarom wordt hij niet in de schuldstudering gezet... en geen dingen gedaan die niet nodig zijn? En er waren dure voetballers voor gekocht worden. Kunnen ze beter besteden aan uh, sociale huurwoningen? Of het aan uh, zijn verschillende dingen? Je moet eigenlijk in de politiek gaan, Annie. Ja, daar hebben we wat meer verteld. Ja. Ja? Maar ja, dat was mijn vraag eigenlijk. Drie jaar op uh, alleen geen luxe dingen. Alleen dingen die echt nodig zijn. Ja, nee, ik, ik begrijp het wel. Maar volgens mij uh, is het meer even een statement dan daadwerkelijk een vraag, denk ik. Want het is een beetje moeilijk om te beantwoorden. Zo 1, 2, 3, of niet? Ja, dat weet ik niet. Nou ja, wie maar, weet, hè, lukt het. Waar, waarom de wie Nederland niet in de schuldsanering komt? Ik vind het eigenlijk een goede vraag. Wat ja. een particulier die een tijdje in de schuld zit, die ja. komt in de schuldsanering. Ja. En er wordt uitgemaakt, daar mag je wel geld aan besteden. En alleen voor eten en kleding en hoognodige dingen. En de rest gaat naar de schuld. Ja, nou ja, dat is, het is natuurlijk wel een beetje wat, uh, wat sommige politici eigenlijk uh, proberen. Ja, maar ja, wel, ze, wel de, wel blijft wel. Natuurlijk, de meningen blijven vers, verschillen over wat de hoognodige uitgaven zijn. Maar goed, Annie, wie ja, weet, uh, belt er iemand met een antwoord. 0800 1121, dankjewel voor je okay. vraag. Doeg! Ja. Ben? Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Ben. Ja, het is alweer een tijdje geleden. Ja? Oké. Die mevrouw die daarvoor. Nou ja, deze mevrouw die wil ik de hartelijke groeten doen. Maar die mevrouw daarvoor, dat heeft alleen maar te maken met bacteriën. Wacht even hoor, want je bent je ben nu echt. Je bent drie mevrouwen daarvoor. Oh, wacht even. Mevrouw Hogers, het onweer en de verse soep bedoel je? Yes, dat heeft alleen maar te maken met bacteriën. Maar zijn bacteriën dan actiever als het onweert? Nou, ik dacht ik wel. Oh, waarom? Die, die, die gaan, uh, nadat wij allemaal gaan sterven, de wereld overnemen. Ja, maar wat heeft dat met onweer te maken? Ja, dat begrijp uh, ik ook niet. Dus, oh. uh, ja, ja, ja, ik hoorde dat net. Ja, dat weet ik niet. Maar oh. goed. Maar goed, u, u goed mijn... en door. Ja? U komt mijn ding, ja. Wij hebben allemaal een... Tenminste, dat wordt ons dan weer uh, uh, gezegd. Ja. horoscoop. Um, wat ben je van sterrenbeeld? Weet je wel? Ik ben tweelingen. Mm -hmm. Oké. Okay. En uh, Chinees, die zegt, ik ben ook nog maar een os. Ja. Nou, nou komt mij op, uh, Roep. Ja. Um, kan, ik, kan ik daar wat mee of zo? Van jij bent iets anders. Mm -hmm. En dan uh, heb je grote boeken en die worden dan uh, geschreven van dit past wel bij elkaar omdat jij bent geen mm, uh, iets wat bij mij past. Ja. En dan wordt, kijk, ik vind dit wel leuk. Ik zou graag iemand willen uh, luisteren. Radio 1, the one oh. and only for Ben. Oh je bedoelt hier, ja? Die, ja, maar natuurlijk. Ik, ja. Ik, ik, ik, ik heb trouwens maar één radio en als ik hem uit... nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ben, niet afdwalen door nu, want wat is nu je vraag? Iets met horoscopen. Mijn vraag is: kan dat? Kan wat? Um, als je een horoscoop hebt, je bent ja. een, uh, je, je hebt een sterbeeld. Ja. Oké, okay, kun je daarop aangesproken worden? Dat is de vraag. Maar volgens mij wil jij eigenlijk gewoon weten of, uh, of er iets stopt of iets klopt van horoscopen. Ah, uh, halleluja. Of, yeah. je, je, of je iemand kunt uh, indelen en beoordelen naar aanleiding van zijn horoscoop. Oh, <laughs> nachtzuster. <laughs> je bent mijn ster vannacht. Oh, hartstikke fijn. Dan ben, dan ben ik nu jouw grote beer. Dan ga ik nu uh, die knop weer uh, aanzetten, ja. Heel verstandig. Wel trust, hè? Doei. Nee. Oh. oh, nee, nee, nee. Luister, hè. Ja, uh, wel wakker ze. Dag, Ben. Hij is al weg. Van het ene sterrenbeeld naar het andere, namelijk het sterrenbeeld maagd. Like a Virgin was dat van Madonna op Radio 1. Bij Omroep Max. Jawel. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen. En je antwoorden op de vraag bijvoorbeeld van meneer Van den Berg. Die wil weten hoe het kan dat een dag van tevoren... het weerbericht nog steeds niet klopt. Uh, Henny zoekt dus nog termen voor hoe het heet als je stof knipt. Als coupeuse zijnde. En je krijgt wat punten of haakjes in de stof. Um, Rinsian die wil weten hoe oud een mug wordt en hoe oud een vlieg wordt. En Joop wil weten uh, of er een commissie is... die bepaalt of bepaalde uh, dingen niet verhandeld mogen worden... op een aandelenbeurs. En uh, wat het nut is van speculeren op een koersdaling. Mevrouw Zwaaf wil weten of er vrouwtjesdieren zijn... die langer leven dan mannetjesdieren... Um, even kijken. Mevrouw Hogers die had die vraag over onweer en verse soep... die dan niet bewaard kan worden. Haar wil weten waarom vrouwen nog steeds BH's dragen... terwijl in het nieuws is geweest dat de kans op borstkanker dan vergroot is. En Albert Smit die vertelde dat er iets verandert in de rechtspraak... waardoor het recht om te procederen voor uh, mensen die het niet zo breed hebben... moeilijker wordt. En waarom dat is, wil hij graag weten. Ik hoop dat ik het goed vertaal. En... Uh, ben die belde net en die wil weten of sterrenbeelden echt iets kunnen zeggen... over het karakter van mensen. 0800-1121, met vragen en antwoorden. Piet uit Rotterdam, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, zeg. Uh, ik heb een uh, vraag. Ja. En die, uh, die vraag is, uh, het gaat over iets... Uh waar we allemaal wel eens uh, last van hebben. En dat is uh, dat je s morgens opstart met een liedje in je hoofd. Ja, een oorworm. Je moet ja. even je radio uitzetten of je computer, Piet. Want ik, we horen nu onszelf met zo'n vertraging... dat we, lijkt alsof het, het lijkt alsof we naar het programma van vorige week zitten te luisteren met z'n tweeën. Oh jee. Ja, en toen zat je er ook al in zo te horen. Ja. Ik ga eventjes... Uh... Oh, dan moet je uit bed, hè? Moet je je slof aan? Dat Even kijken. Echo! Ja, veel beter. Ja? Ja. Oké, okay, ja. prima. Goed, een liedje in je hoofd als je s ochtends opstaat. Ja. Uh, waar komt dat vandaan en uh, hoe komt dat en uh, ja, wat is de oorzaak ervan? Dat liedje, dat uh, blijft al die tijd in je hoofd uh, galmen. Ja. <laughs> Weet je wel, wat is het. Uh... Ja, muziek waar je eigenlijk helemaal niet van houdt. Nee. En toch zit het in je hoofd. Ja. Ja, de oorwurm. Ja. Ja, ja het kan een uh, oorwurm uh, genoemd worden, maar ja, ik wilde eigenlijk uh, wel wat meer over weten. Nee, ik snap het. En is er misschien een liedje dat uh, de laatste tijd in je hoofd zat? <laughs> mm. Ja, ik, uh, ik dacht al uh, dat je zoiets uh, zou vragen. Ja, hè? Ik stond uh, vanmorgen op met uh, Frankie Coaster Hollywood, oh. Trips. En misschien uh, kan je die hoor draaien. Misschien ben ik er morgen afgekikt... of ik heb er gelijk weer een, uh, een week last van. Ja. Dus dat is uh, aan jou of wat je me gaat draaien of niet. Het is uh, geen verzoeknummer. Nee, ik maar. Dat is uh, met uh, Vader Abraham op met het kleine café in de haven. Oh en dat jee. Is muziek waar ik wel helemaal niet van hou. Is maar nog erg, hè? maar, maar wat, ik, wat ik niet zo goed begrijp, hè? is, uh, ja. Want iedereen heeft het inderdaad wel eens dat je hem gehoord hebt, of dat iemand een stukje zingt. Maar jij wordt er dus echt mee wakker. Heb, jij misschien, heb je misschien een soort oorbeurmdromen of zo? Dat je droomt van liedjes? Nee, nee, nee, nee. nee. Niet dat ik weet. Ja. Nee, ik, uh, ik sta er gewoon mee op. Dat is uh, gelukkig niet uh, elke dag. Maar uh, soms heb je dat wel eens. Ja, het is een talent, hè? <laughs> ja, maar <dat> ben ik ben <laughs> niet blij mee, met dat talent. Nee, nou ja, het lijkt, me. maar het schijnt te helpen als je het liedje gewoon een keer helemaal van het begin tot het einde uitdenkt, zeg maar. Dus alle woorden die je kent van het liedje, helemaal van het begin. Want vaak zit je dan een beetje alleen in het kleine café aan de haven. En dan denk je, ah, ja, ja. en dan begin je ja, ja. weer het kleine. Ik weet het. Dus je moet hem helemaal van het begin tot het einde moet je hem uitdenken. En dan schijnt hij weg te zijn. Okay. Maar hoe, hoe die in je hoofd komt, Piet, ik, ik weet het niet. Ik ga het vragen. 0800-1121. Ja, en uh, mag ik dan uh, nog even reageren op een eerdere vraag? Ja. Uh, waarom leven sommige vrouwtjesdieren langer dan mannetjesdieren? Ja. Nou, de vraag ja. is eigenlijk of dat zo is, maar wat is je antwoord? Uh, nou, ik heb wel eens gehoord dat uh, sommige dat vrouwtjespinnen na de paring de mannetjespinnen opeten. Ja, en in dat geval is het duidelijk waarom vrouwtjes langer leven dan mannetjes. Dat, ja, dat dacht ik wel, ja. <lacht> <lacht> nou, pikken we toch maar weer even mee. Zo is dat. Zit hij er nog in, Piet? Uh, nee, nou, hij zit er niet in, nou, maar misschien kan je met de handje helpen, ja. Helemaal van het begin tot het einde uitdenken. Ja, ik uh, ga mijn best doen. Oké, okay, succes, Piet. Oké, okay, bedankt. Zon zon heel graag de de gedaan, pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame reclame die knipoogt langs ramen. Het mot regent zachtjes op straat.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 Aan de haven, daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast, die maakt meer lawaai dan de juwboks. Een dat is er niet duur. Mens is daar, mens rijk of arm, het is daar warm, geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water. ja het is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk. Tevrij. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een biervultje staat daar je rekening. Of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen. Dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon. Ja, de mensen die zijn daar nog blij. Daar in dat kleine café. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Daar in dat kleine Als je nou morgenochtend wakker wordt met het kleine café aan de haaf in je hoofd... dan zou het kunnen zijn omdat je het op de radio hebt gehoord. Maar het was natuurlijk naar aanleiding van die vraag van Piet... hoe het kan dat hij soms ochtends wakker wordt met een liedje in zijn hoofd... dat er de hele dag in blijft zitten. 0800-1121. Rijn Morsel, goeienacht. Goeienacht, Hallo, Rijn. Ik heb een antwoord op een vraagje. Ja, vertel. Ik was kort geleden ook nog gesteld. Oh ja, dat kan zo, maar ik heb echt het geheugen. Vlieg. Ja. Weet je dat nog? En toen gaf ik de grappige opmerking van de engdagvlieg. Echt, toen maakte jij zo'n leuke grap en die steel ik nu gewoon zonder dat ik ja, me dat ook nog maar leuk. herinner dat die van jou is. Maar goed, dat is dan ja. nu wel genoemd, maar wat is het antwoord? En, en toen zei het even maar van de man met de mooiste naam van de nacht. Kun je dat nog herinneren? Nee, was jij dat? Ja. Rijn Morsel? Morsel, zo'n beetje. Oh, oh, ik dacht dat het mossel was nu, maar het nee. is gewoon nog steeds mossel. Ja, met dubbel e. Hé, ja. ja. Maar... Het antwoord die is toen gegeven door uh, de... Ja, ik ben slecht in NAM, maar die heer die op, aan het einde met de computer al die vragen... Oh, uh, ja, Martin ja, van Martin de chat. Wel, ja. Ja. ja. En die zei toen tussen de zes en de acht maanden. Echt waar? Zei die dat? Ja. Zes ja. en de acht maanden vliegen... Er staat mij nog bij. Hij heeft niks over de muggen gezegd, zeker. De muggen heeft hij er even buiten gemaakt. Maar de maar... mug leeft hij over is... het algemeen uh, totdat je hem doodslaat. <laughs> ja. Maar ja, hoe lang is dat? Ja, dat is, dus Het moet ook een gemiddelde voor zijn. Nou, ja, 0801121 voor de mug, maar de, de vlieg kan ik afvinken. Dankjewel, Rijn. Ik denk dat de muggen ook, dat dat ook ontzettend veel verschillende soorten van zijn. Dat denk ik ook. Maar de mug is kleiner dan de vlieg. Dus hoopvol sprak zij dat hij dat dat niet langer dan vier maanden meegaat. Dat betwijfel ik ten zeerste. of hij kleiner is. Je hebt ook gigantische grote muggen. Je hebt hele grote muggen, dat is waar. Ja. Hmm. Nou, nou 0800-1121. We blijven het proberen, Rijn. Fijne nacht en bedankt voor de, fijne, voor de fijne uitzending. Hetzelfde. Doei, doei. Doeg. 0800-1121, maar dat weet je inmiddels wel. Jan van der Meulen, nacht. Ja. Daar ben ik weer. Hallo. Ja, met Jan? Ja, ik weet het. Ja. Oké. Okay, uh, want, ja, uh, want je stelde de vragen over de ongesteldheid, ja. maar... Oh. Nou, ik heb iets over het onweer, maar even tussendoor. Die meneer die net vroeg naar, dat, uh, pro, naar die proceskosten. Ja. Oh. Uh, volgens mij is dat gewoon een bezuinigingsmaatregel. Men wil de griffie verhogen. Ja. En heel aanzienlijk, en omdat het kabinet uh, uiteraard altijd geld nodig heeft. Ja. En zo'n maatregel die treft mensen die uh, weinig inkomsten hebben... altijd meer dan relatief zwaarder dan uh, mensen met meer inkomsten. Zo simpel is het volgens ja. mij. Ja, dat is, op... klinkt heel begrijpelijk. Maar, ja. maar nu dat onweer. Uh, heeft Astrid goed opgelet op school bij natuurkunde les? Uh, dit is een retorische vraag. Hè? Nee, natuurlijk heb ik niet goed opgelet op school. Waarom niet? Uh, ja, weet ik. ik was altijd uh, heel druk met andere dingen. Oké, okay, nou goed. Uit de natuur kunnen ja. we weten dat lucht om ons heen die bestaat voor 80% ongeveer uit stikstof en 20% uit zuurstof. Dus mm. stikstofmoleculen en zuurstofmoleculen, die, die zie je natuurlijk niet, die bewegen, die zie je niet, maar dat ze er zijn, dat weet je gewoon omdat als het waait, dan weet je, hè, je, je voelt erin druk, terwijl je toch niks ziet, of je wappert met een krant of een tijdschrift. En een zuurstofmolecuul bestaat uit twee zuurstofatomen. Ja? Mm, uh, ingewikkeld mm, zal ik het mm. niet maken. Nee. En, en nu heb je ook een gas dat heet ozon, O-Z-O-N. En dat bestaat uit drie zuurstofatomen. En dat gas dat schijnt vrij te komen bij elektrische vonken. En bliksem is een elektrische vonk natuurlijk. En hoe dat verder kan dat weet ik niet. Maar, en dat ozon dat schijn je ook te kunnen ruiken als er in de buurt een uh, onweer is geweest. Dat heeft een beetje, een, ja, een beetje weeën lucht. En... Ik ken die lucht wel, want ik zat vroeger veel te prutsen met elektriciteit en dat soort dingen. En als je nou een elektromotor hebt, ja. die heeft koolborstels. En als die koolborstels versleten zijn, dan ontstaan de vonken in die motor. En ja, dat, dat kun je misschien moeilijk uh, zelf uitproberen. Maar als je bijvoorbeeld een oud scheerapparaat zou hebben... En, en dat ding haal je open en je laat hem draaien, dan zie je dat die vonken overspringen. Vooral in het donker uiteraard, dan zie je dat beter. En als je dan je neus er vlak boven houdt, dan ruik je die vreemde geur van ozon... En ik denk dat die soep dan makkelijk bederft als het, als het heeft geonweerd en die ozon is aanwezig. Want die, die drie atomen, die, die, uh, ja, die, die zullen waarschijnlijk makkelijker reageren met soep. Ik denk dat dat een, een onstabiele verbinding is, dat die makkelijk uiteenvalt. En bijvoorbeeld uh, als, als een metaal gaat roesten, en dat verbindt zich dan met zuurstof. En ik denk dat er bij die soep ook zoiets gebeurt. Maar meer dan. Wow. Is ook van... Maar ik denk dat er ongeveer iets in die richting is. Ik vind dat ze dit soort dingen gewoon... dit moeten ze gewoon bij natuur kunnen doen. Dat als het gaat omweren, dat je dan met de hele klas soep gaat maken. Ja. Om te kijken of het onstabiele verbindingen zijn die uit elkaar vallen. Nou, ik denk dat als het de jonge minister van Onderwijs moet worden. Ja, nou, dat lijkt me nou weer een stapje te ver. Maar ik vind het wel leuk om te weten. Dank je wel. Ja, oké. Okay, bedankt. Goeie. Oké, okay, jij bedankt. Dag Jan. 0800 ja. 1121. Henk van der Veen, daar was je weer. Hallo. Ja, ik dacht ik bel eens over dat onweer. Ja. Maar het antwoord is eigenlijk al gegeven. Ja, klopt het een beetje, wat Jan zojuist beweerde? Ja, er zijn vele oorzaken, factoren waardoor eten uh, uh, kan bederven. Hmm. En één daarvan is blootstelling aan zuurstof. Ja. O2. Nou, ja. Dat heeft die vorige meneer ook al verteld. En inderdaad ontstaat er bij, on bij onweer, ontstaat zuurs, uh, ozon. Dan komt er een extra zuurstofatoom bij. En dat slaat op jouw uh, etenswaren. Kijk, en sommige eters sommige eten zijn daar heel gevoelig voor. Ja, want uh, Robert Kersten die, die mailt mij al. Die zegt, ja, ik heb deze vraag enkele maanden geleden telefonisch beantwoord. Zegt hij erbij, om mij oh, even te helpen. Die zegt inderdaad ook, bij onweer ontstaat door bliksem een reactie... met een deel van de zuurstof in de lucht en ja. de zuurstof wordt ozon. En hierdoor vindt de vorm van oxidatie plaats die zuur smaakt... En hij schrijft nog, het was iets met tomatensoep, maar het was dus precies andersom. Bij tomatensoep gebeurt dat minder snel vanwege de antioxidanten in tomaten. Ik denk, ik geef het nog ja. even mee. Dus als het nu gaat omweren en je wilt toch soep maken... dan kun je het beste tomatensoep maken. Ja, de, de meneer voor mij had het, nogmaals, het antwoord eigenlijk al helemaal gegeven. Oh ja. hij, hij twijfelde daar een beetje aan, voor mijn gevoel. Mm. Maar het komt door de oogzand. Precies. En dat kun je inderdaad een beetje ruiken... Nou, dan uh, staat het genoteerd. Dankjewel, Henk. Goed. Tot de volgende dag, keer dag. weer. Dag. Dag. dag. 0800 121 Rob, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Hoi. Ik heb een hele moeilijke vraag. Ja, een moeilijke vraag. Nou, dan ga ik even extra opletten. Ja. ja. Kom maar door. Um, mijn vraag is, uh, waarom mogen wij niet de erfbelasting proberen te omzeilen door datgene wat je krijgt van je ouders... rechtstreeks in je hypotheek te stoppen. En daardoor dus de belasting eh, fors omlaag kan brengen, denk ik... doordat de Belastingdienst ons niet meer hoeft te betalen. Ja, nou ik begrijp het zelfs bijna. Dat is, uh, dat is niks voor mij, dit. Want er zaten twee moeilijke termen in. Maar ik begrijp uh, enigszins waar je naartoe wil... Maar dit is dus eigenlijk meer een suggestie aan de politiek dan dat het een vraag is. Ja, maar goed, mijn vraag is dus waarom kan dat niet? Waarom hmm. kan je niet op die manier de belastingstelsel zo inrichten? Want iedereen is altijd in rep en roer van uh, mijn ouders komen te overlijden. Nou gaat het geld naar de belastingdienst. Ja, ja. Nou, dat vinden we allemaal vervelend. Ja. En aan de andere kant zegt de belastingdienst van jongens, jullie moeten de hypotheekschuld omlaag zien te brengen. Dus doe er eens wat aan. Maar goed, we hebben geen geld om het uit te geven. Dus dat is mijn voorstel. Als mijn ouders komen te overlijden, of, of, of iemand anders zijn ouders, stop dat geld rechtstreeks in je hypotheek. Vraag ja. er geen belasting over. Maar met die je moet het dus 100% in je hypotheek stoppen. En dan dus, ja, wordt je hypotheekschuld lager. Ja. Dan heb je ook minder terug te vragen aan het eind van jou bij de belasting. Ja. Dus hoeft de Belastingdienst ook niet zoveel uit te keren. Maar dat ja. gaat maar, ik bedoel, jij weet het waarschijnlijk beter dan ik... maar dat brengt wel uh, uiteindelijk weer extra administratie met zich mee. Uh, weet ik niet. Het is een eenmalige transactie van de notaris... naar mm. de bank waar jij uh, je hypotheek hebt lopen. En nogmaals, je moet van dat geld, krijg je geen dubbeltje te zien. En als je nee. graag wil dat je er iets moois van koopt... Nou, dan laat de Belastingdienst lekker de successie uh, heffen en uh, zoals ze nu bezig zijn. Alleen voor mensen die zeggen van, god, ik wil het liefde in mijn hypotheek stoppen. Maar de Belastingdienst die pakt er een groot deel van af. Ja. Ja, nou, dat, dat, ik denk dat je heel veel mensen gelukkig maakt. Ja. Doordat je het geld rechtstreeks in je hypotheek stopt. En de Belastingdienst die wordt gelukkig, want aan het eind van het jaar hebben wij niet zoveel af te trekken. Want ja, die hypotheekschuld is immers weg. Nou ja, het, de, ik, de, ik, de, ik, weet, ik heb geen flauw idee of dat beter werkt dan hoe het nu geregeld is. Maar ik, ik uh, ben wel benieuwd, benieuwd of er even iemand over kan bellen dan, die dat wel ik weet. Ik, ik zit al een hele tijd met deze vragen in mijn, in mijn ja. kop. En ik, ik hoop inderdaad dat iemand kan zeggen van waarom het dan niet mogelijk is. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Rob, om dat te verwoorden zoals jij het graag terug zou willen horen. Dank je wel, Astrid. En een prettige uitzending verder. <laughs> Oké, okay, jij bedankt voor je vraag. Hoi. Doeg. Uh, 0800-1121, dus als je de vraag van Rob kunt beantwoorden. En uh, Piet die wil dus nog weten hoe het kan dat hij soms wakker wordt... met een liedje in zijn hoofd, oftewel een oorwurm, zoals dat dan heet. Ben wil weten of sterrenbeelden echt iets zeggen over het karakter van de mens. Har wil weten waarom vrouwen nog steeds BH's dragen... nadat in het nieuws is geweest dat het de kans op borstkanker vergroot. Mevrouw Zwaaf die wil graag weten of vrouwtjesdieren langer leven... dan mannetjesdieren. En Joop die had... Had vragen over de beurs, namelijk of er toezicht is op de aandelen. Mogen aandelen in alles verhandeld worden of is daar nog een grens aan? Moeten het wel uh, goede producten of diensten zijn? En wat is het nut van speculeren op een koersdaling? Dat wil Joop ook graag weten. Dan zijn we nog op zoek naar een antwoord voor Jan. Hoe oud wordt een mug gemiddeld? Henny wil dus weten hoe het heet als je in een stof knipt... en er komen van die punten in plaats van een mooi recht lijntje. En meneer Van den Berg wil weten hoe het mogelijk is... dat het weerbericht er soms flink naast zit, zoals de afgelopen dag toen het warmer werd... dan van tevoren was voorspeld. Al deze vragen moeten nog beantwoord worden, dus bel vooral naar 0800 1121. Frank, goeienacht. Frank? Hallo? Wacht even hoor, ik zal hem eventjes doorschakelen... want hij zit nog in een box in zijn eentje tegelijk. Hallo Frank? Hallo. Zeg het eens. Oh, nou, dat is heel snel zeg. Ja, dat zie je. Zo kan het ook. Zo kan het ook. Ja. Nou, ik had, uh, ik had uh, twee antwoorden en een vraag. Ja. En uh, men zei mij dat ik moet beginnen met de vraag. Oh, oké. Okay. Dan nou, doen we, nou, we dat hè. Ja, als men dat zegt. Ja, ja als men dat zegt, dan, dan volg je toch. Nou. nou, het gaat om het volgende. Ik kijk nog wel vaak naar sport. Ja. En um, deze winter naar het ski springen. Mm. En af en toe dan stoppen ze, want dan sneeuwt ze te hard. Of nou, de wind is dan niet goed, weet ik veel. Maar dan gaan ze muziek uitzenden. Ja. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar Eurosport. En dan denk ik van, zit er nou iemand van Buma Stemra met een potloodje... Uh, te tellen van, hé, hey, hier moeten we wat over betalen. Want we zenden het uit. Ja. En ik vraag me af, moet alleen degene die... Uh, opzet, dus, dus in dit geval dan uh, de organisatie die die skierwedstrijden uh, uh, organiseert, moet die dat dan betalen? Of moet ook degene die dat dan opneemt, door mm, middel van, mm. uh, van, van geluid, moet die dat dan ook betalen? Ja, ja, maar volgens mij is er ook nog de mogelijkheid tot degene die het uitzendt. Ja, dat is de uitzender, dat is bijvoorbeeld Eurosport. Ja, maar dan, maar dan betaalt die dat toch gewoon voor? Wat zeg je? Het lijkt me logischer dat die dat betaalt dan degene die het sportevenement organiseert. Ja, maar als ik bijvoorbeeld een feestje organiseert op kantoor, dan moet ik toch ook betalen? Als ik daar bijvoorbeeld muziek bij heb, dan ben ik degene die het organiseert. Ja, dat is waar. En als daar iemand buiten de staat uh, op te nemen, mm. van oh, leuk feestje daar zo. Ja. Dan, ja, moet hij dan ook betalen, als hij dat weer uitzendt. Dus dan, dan betaal je toch dubbel? Als die de... Ja, ja ik, ik, ik, ja, ja, ik, moet, ik moet mee in je verhaal, hè. Dat iemand jouw feestje op kantoor gaat opnemen ja. en uitzenden. Dus ik, het is misschien net een stap te ver. Ja, dat vind ik ook. Nee, maar, dat is volgens mij geen hele goede vergelijking. Maar ik nee, ja. hey, vraag me dat gewoon aan. Nou, bijvoorbeeld bij Eurosport, daar, daar, daar kijken heel veel mensen naar uit verschillende landen. En ja. dan kijk je bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat Cindy Loper of zo. Die, die wordt dan daar dat schalm dan daar over de heuvels. Mm -hmm. en, ja, wie betaalt dat nou dan? Wie betaalt nou dat ik dat hoor? Ja. Wie betaalt die vrouw die dat liedje zingt? Ja, ik vind het een goede vraag. Het is natuurlijk ook. Het, het, nadert, het nadert bijna iets waar ik verstand van heb, namelijk muziek op de ik radio. Ik namelijk al. Ik denk van. Je hoeft niet eerst te vragen van. Uh, zoek eens iemand op, dat weet je volgens mij zelf wel. Nou ja, ik, nee, ik weet eigenlijk niet hoe dit nu geregeld is, want het is. Um, uh, je hebt er namelijk zo weinig uh, uh, uh, uh, uh, vat op. Je, je kunt natuurlijk niet, je kunt als Eurosport niet zeggen: van nou, jullie mogen de muziek niet meer uitzenden. Ja, daarom. Daarom. Ja. Die muziek komt wel in mijn oren, dus... Uh... Ja, ja, ja, ja. Dus ik denk, ja... Uh, het kan zijn aardig, dat jij over als, een jaar of tien ik... gewoon een rekening krijgt voor alle muziek die je in je oren hebt gekregen. Ja, ontzettend grote oren wil bijvoorbeeld. volgens Ja, dat zou zomaar kunnen. Nee, maar het is, wel, het, is, het, het is wel heel... Ik voel me dat gewoon af, hoe dat was. Ja. En ik heb nog een paar antwoorden. Ja. Ja, ik, ik ga er nog even op zudderen. Maar misschien is er iemand die er echt daadwerkelijk verstand van heeft... die zo vriendelijk nou, wil zijn om even te bellen. Maar ik zat er gewoon even mee, denk ik. God, ik wilde wel eens weten. Maar ik belde ja. eigenlijk naar aanleiding van een paar antwoorden. Ja. Volgens mij, die meneer die belde over... Uh, waarom je nog geen geld kunt geven aan, aan je kinderen... Uh, die dat dan weer uh, uh, waardoor ze een hypotheek kunnen, uh, kunnen aflossen. Waardoor uh, er minder aan rente hoeft te worden ja. uh, doorgegeven aan de belasting. die ja. je dan weer kunt aftrekken. Daar zijn ze volgens mij al mee bezig. Oh! Er is. Uh, ja, ik weet niet helemaal precies. Dat zal die fijn voor... uh, weten. Ik heb een voorstel dat... dat. Het ging om een bedrag van 100.000 euro. Mm. Die dan uh, voor specifieke uh, doeleinden mag worden doorgegeven aan kinderen. zonder dat daar dan erfbelasting over wordt betaald. En daar is hypotheek er één van. Maar ik weet niet of dat doorgaat. Maar ik weet dat, het... dat men daar wel mee bezig was. Dat is één. Ja. En het tweede is over. Uh... Vrouwen, dieren die langer leven dan, uh, dan, uh, dan mannetjesdieren. Nou, die man had het over, uh, over spinnen. Dat klopt, dat is de zwarte weduwe. Ja, die uh, terecht ook die naam draagt nou, natuurlijk. Die, ja. die, het is trouwens heel leuk. Heel, nou goed, dat zal ik niet vertellen. Maar... Heel leuk beestje, ja. Ja, ja, ja. Want is nee. heel leuk, is heel klein. Ja. En die tip dan op het webje zo van... Hallo, hallo, hallo, ik ben er, ik ben er. Maar lust je me wel of lust je me niet? Oh. Nou goed. Heel onverstandig klein spinnetje. Ja, ja, ja. ja. Ja. Klein, kleine hersentjes, denk ik. Ja. <laughs> uh, bijen uh, bestaan ook uit mannetjes en vrouwtjes. En de, ja. de mannetjes zitten darren. Ja. En uh, ja, die zijn er ook alleen maar om uh, de, de koninginnen de bij te bevruchten en sterven daarna ook. Ja. Oh, sorry. Uh, ja, oh, uh, ja. Ja. <laughs> ja, ja. En dan hebben we ook nog de bitsprink aan. Oh. Je hebt wel verstand van die rare dieren, weerkom. Frank. Ja, nou, je moet een beetje van de natuur houden. Ja, maar de bitsprinkhanen. ik vind uh, een beetje wat uh, na het paren het wel lekker vindt... om de echtgenoten op te eten, geloof ik. Echt, het, is, uh, het is heel gebruikelijk, begrijp ik. Oh, in die wereld helemaal. En helemaal. op honger natuurlijk. Er, zijn, op gegeven, er ja. zijn volgens mij zelfs recepten van in die wereld. Ah, ja, hoe eet je je man op? Na... Ja, goed. Ja, ja. ja sorry, sorry. Nou, dan weten we het nu in ieder geval van de, van de darren... en van de bitsprinkhanen en uh, van de zwarte weduwe Ja, ja, De rest van de dierenwereld kan dat net iets anders verdeeld zijn, natuurlijk. Ik ben bang van wel. Als je ja. in een hoog nog niet twee blauwe vinvissen tegen elkaar vechten. kijk, kijk, kijk, nee. nee. Zeg, heb je kuit geschoten? Nou, dan ga ik je nu braden op de barbecue. Nee, dat schiet nee. allemaal niet op. Nee, nee dat lukt niet. 0800-1-1. En bedankt voor het mooie programma van je. Nou, jij dank voor je bijdrage daarvoor, Frank. Graag gedaan, mensen. Dag. Tot ziens, dag. Jaap van Belzen. Een hele goede morgen naar Frits. Hetzelfde, een ja. Vlissingen. Oh, wordt er nu weer gewandeld? Ja, dan gaan we gewoon verder. Hè. We gaan in oktober naar Spanje toe om de Vierdaagse van Marbella te wandelen. Is er een Vierdaagse van Marbella? Ja, dat klopt. Echt? Hebben ze daar ook Vierdaagse de... feesten? Ja. Uh, oh. Dat nou. proberen ze. Er komt er een band uit Nijmegen en die gaat daar beginnen. Nou, wat leuk, zeg. Met spelen. Ja, dat is voor de derde keer nu. Maar het is daar nog warmer. Nou, in oktober valt het mee, hoor. Is het goed te en, doen. En we beginnen pas morgens om negen uur. En hoe laat ben je nu begonnen, Jaap? Kwart voor vier. Oh, langs, oh je bent net bezig, joh. Ik, ik zit langs de boorden van de Westerschelde naar de schepen te kijken die langskomen. Je zit maar, niet, te waar, loopt. Waarop ik voor Ja. Belde, ja, ja. dat was dat uh, die meneer van die schenkingen, erfbelasting, ja. Ja. met Prinsjesdag krijgt hij uh, gelijk, oh. en dat is 100.000 euro, mogen de, uh, ze schenken... Hoe, dit moet besteed worden aan een woning of aan verbetering van een woning. Of de aflossing van een hypotheek. Of het kopen van een hypotheek, van een nieuw huis. Potverdorie, en dan komen ze nu mee. Nee, en het leuke daarvan is eigenlijk... Ja. Ja. Dat, dat het niet alleen geldt voor ouders... Mm. maar dat ook ooms en tantes dat weg mogen schenken aan uh, neefjes en nichtjes. Oh. En belastingvrij. Oh. Dus als je een uh, rijke tante hebt... en ja. dan zeg je, nou, schenk het maar aan me... Dat is belastingvrij, maar je nu 100.000 euro aan me geven. Hoe weet je dat, vanuit... Jaap? Mocht jij in het koffertje vanuit... kijken? Nee, dat, dat is al Hij is ja, al uitgelekt. Lekt. Er, mag, er ja. mag niks bekend worden van Prinsjesdag, hè, maar ja. iedere keer laten ze wat lekker. Ja, precies. Als je iets wil weten, dan is het... Uh... Nou, ik ja. vink hem af, hoor. Ja, dat, Rob, het is geregeld, hoor. Het, uh, het komt goed. Dus, dus ja. dit is dit alleen voor ouders... Maar ook voor uh, ooms en tantes mogen okay. dat schenken. Iedereen mag gewoon schenken aan iemand... als het maar ter verbetering van de woning of aflossing van dit betekent. Kijk, nou ja, dat klinkt goed. Hé, nou ja, dat, dat pik ik dan mooi nog even mee. Nog geen blaren? Nee, nee, nee. Nee, nee je bent goed geoefend. Dat gaat helemaal goed komen. Mag ik Daarom, heel veel... Maar dat was met de dagen ook, hè, dus dat ging ook goed. Ja, precies. Je bent natuurlijk inmiddels een uh, geoefende... Nou, dan, dan wens ik je in ieder geval nog een fijne wandeling... Dankjewel. En uh, ik voor jou een prettige uitzending. Ja, ik denk dat het goed komt als er een beetje mensen zoals jij blijven bellen. Dat doen we. Oké, okay, tot de volgende tot keer. De Hoi. Ja. Dus blijf bellen met vragen en met antwoorden en uh, het nummer blijft natuurlijk gewoon 0800 1121 en mailen kan ook nachtzuster@omroepmax.nl. Nachtzuster. Een programma van Max.